12 uur, NPO Radio 1, met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag, in de perstribune zometeen een topacteur en een topvoetballer. Na het nieuws, Jeroen Kabé, acteur, schilder, maar ook televisiepresentator. Na een serie over Van Gogh en Picasso, nu een serie waarin hij het spoor van een schilder volgt, dit keer Gauguin. In tweede uur, Ari Haan, deze week kwam de biografie uit van deze legendarische voetballer. Het nieuws drukte op Schiphol na een stroomstoring. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Clemens Peters. Luchthaven Schiphol en Amsterdam Zuidoost... zijn vanochtend getroffen door een stroomstoring. De luchthaven is enige tijd afgesloten geweest. Veel vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. En verslaggever Remco de Kloese die staat op Schiphol. Hoe is het daar, Remco? Ja, Klemers, uh, goedemiddag. Ja, druk, uh, zoals gezegd, uh, voor de incheckbalies uh, staat het helemaal vol. En bij die balies waar je moet zijn voor uh, alternatieve vluchten... of uh, het omboeken van vluchten, mocht die zijn geannuleerd... daar is het ook druk, maar niet meer zo druk als vanochtend. Daar zie ik het wel afnemen, maar uh, ja, voor het inchecken... zou ik wel even wat uh, extra tijd uh, inruimen. Dat is dus een slecht begin voor, uh, van de vakantie voor veel reizigers. Uh, voor degene van wie de vlucht uh, is geannuleerd en nu moet omboeken, is dat met name gedoe. En degene die vanochtend met de auto, trein of bus de luchthaven niet meer op mochten... is dat uh, ook een hoop gedoe geweest. Ik sprak een man die de laatste vijf kilometer naar Schiphol heeft moeten lopen. Ja, die was niet blij, maar de meeste reizigers reageren toch gelaten. Waar gaat de reis naartoe? Uiteindelijk naar San Francisco was het idee, maar... Ik weet niet of we dat gaan zien nog. Had u al in een vliegtuig moeten zitten? Nee, ik zou via Kopenhagen overstappen. En dan vijf over tien zou de vliegtuig vertrekken. We stonden in de rij te wachten om bagage te lossen. Maar daar wachtende kregen we te horen dat het vliegtuig annuleerd was. Dus... En wat dacht u toen? Ja, balen. Maar het is overmacht. Gewoon als een, een schaap in de rij staan maar. En afwachten maar. U staat nu bij de, bij de balies van de tour operators. Ja. Wat verwacht u hier te halen? Uh, ja, ticket voor uh, en kijken of, of we kunnen worden... om uiteindelijk toch nog op de bestemming te komen. En anders wordt het een dagje Amsterdam? Ja, ik denk terug naar huis dan even. Woordwoerder van Schiphol is Gedi Schrijver. Volgens haar gaan de gevolgen groot zijn. Nou, die kunnen, kunnen groot zijn voor passagiers. Als je merkt dat je vlucht geannuleerd is of heel erg vertraagd, dan is dat natuurlijk heel vervelend. En je moet natuurlijk ook om, om laten boeken in het geval van een vertraging. Maar kan u eens inschatten, valt de helft uit? Hoeveel vluchten vallen eruit? Ja, het gaat dan om tientallen vluchten. Nou is die stroomstoring vannacht geweest, die is ook verholpen. Hoe kan het dat dat nou nog zo lang doorwerkt? Nou, zoals je zelf ook al zei, het is een ontzettend drukke dag vandaag. De meivakantie is, uh, is bezig, dus er zijn ook al heel veel passagiers uh, op Schiphol. Ja, en als je dan een stroomstoring krijgt waardoor de check-in-systemen uitvallen, ja, dan, uh, dan is het druk. En uh, dan hebben we dit soort uh, tafereelen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen zich afvragen, hadden jullie geen noodsysteem? Konden jullie dat niet... Uh, uh oplossen vannacht? Nou, het is met mannenmacht gewerkt om gelijk die check-in systemen weer, uh, weer operationeel te krijgen. Dat is op een gegeven moment ook gelukt. Maar je hebt ook juist in die ochtendpiek komen er heel veel mensen die hun eerste vluchten. Uh, dan gaan de eerste vluchten. En daardoor hadden we heel veel mensen hier op, uh, op Schiphol. En hebben we dus gekozen om Schiphol uh, ja, eventjes uh, tijdelijk niet bereikbaar te, te maken. Maar hebben de noodsystemen gewerkt? Alles heeft wel gewerkt, zoals voor, voor zover het gewerkt heeft, maar door die dip in het systeem hadden we toch last bij de check-in uh, ja, voor de systemen daar. De stroomstoring ontstond vannacht. Woordvoerder Johanna Breuning van netbeheerder Tennet vertelt wat er tot nu toe bekend is. Om kwart voor één zijn er twee hoogspanningsverbindingen uitgevallen. De eerste was tussen Belmar zuid en Vensterweg. En de tweede tussen Bijlmer-Zuid en Amstelveen. Daardoor zijn 18.000 aansluitingen zonder stroom komen te zitten. Ook Schiphol is zonder stroom komen te zitten. Een cruciaal knooppunt. Is daar geen backup voor?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 Ja, Schiphol beschikt wel over noodstroom en uh, dus daar, uh, daar zijn ze wel op, uh, op ingericht. Mm -hmm. Maar goed, het kan natuurlijk toch zo zijn dat door zo'n dip uh, er toch zoiets kan gebeuren. Wat er precies exact is gebeurd weten we nog niet, mm -hmm. maar we vermoeden dat het wel daarmee te maken heeft. Is dat al duidelijk uh, wat nu precies de oorzaak is van die, van, van die problemen op twee verschillende punten? Nee, dat weten we helaas nog niet. Het is uh, wel vreemd. Twee verbindingen tegelijkertijd. Dus het zou kunnen dat er iets op een uh, hoogspanningsstation uh, aan de hand is. Um, of op een, uh, beide, van de, uh, beide verbindingen. Uh, dat wordt nog onderzocht. Het is allemaal uh, technisch complexe materie. Dus dat duurt meestal enkele dagen voordat we erachter uh, zijn. In eerste instantie gaat onze aandacht uh, volledig uit naar het herstellen van het stroomnet. Zodat iedereen weer uh, zijn auto op kan laden en zijn computer kan gebruiken. En uh, vervolgens gaan we met alle macht aan het werk om... Uh, onderzoeken waar het vandaan is kunnen komen. En dat ja, duurt meestal enkele dagen. Het is niet zo dat er een brand is geweest... of, of ergens een heel duidelijk aanwijsbaar probleem... bij een van de stroompunten? Nee, nee, nee dan, dan wisten we het antwoord wel. Maar nee, dit is echt iets technisch wat we gewoon uit moeten zoeken. Net beheerder, Tennet was dat over de stroomstoring in Amsterdam... en op Schiphol van vanochtend.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 De oprichter van het Amerikaanse anarchistische festival Burning Man is overleden. Larry Harvey begon met Burning Man in 1986 in San Francisco als een soort experiment. Het groeide later bij de Black Rock in Nevada uit tot een spektakel van zelfexpressie, waar elk jaar zo'n 70.000 mensen op afkomen. Larry Harvey is 70 jaar geworden. Het NOS Journaal. Burgemeester Krikke van Den Haag wil dat er een nieuwe wet komt die ongewenste financiële steun aan moskeeën aanpakt. Krikke reageert op het nieuws van gisteren dat de Asuna moskee in Den Haag zou worden gesteund door een van terreur verdachte instelling in Kuwait. De burgemeester wil dat dit soort verdachte geldstromen worden aangepakt. Zorgen dat bijvoorbeeld het geld wat uit het buitenland komt, dat dat bevroren wordt als blijkt dat met dat geld een onverrichtende boodschap onze samenleving inkomt. Krikke ziet een algemene verbod op buitenlandse financiering niet zitten. Het wordt volgens haar pas een probleem als met dat geld ook standpunten of gedragsregels meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Het niet behalen van directe promotie naar de eredivisie is hard aangekomen in Nijmegen. Een kleine 100 NEC-supporters heeft gisteravond de spelersbus opgewacht. Toen de spelers en de trainers uitstapten, riepen de fans om het vertrek van trainer Pepijn Leinders. En ze hadden het over weggegooid geld. Ja! Daarmee was erbij, maar verder bleef het rustig, een groot contrast met Limburg op dat moment, waar het Fortuna Sittard wel lukte om direct te promoveren. Na 16 jaar is de club terug op het hoogste niveau. En dat zorgde voor een enorm feest. Ook bij Kevin Hofland, een van de trainers. Ja, dat lijkt me wel, ja. Na uh, zoveel jaren uh, vanavond afgedwongen om weer uh, volgend jaar weer onderdeel te zijn van de Clubs en Eredivisie, dus uh, top. Ja, ik heb fans gesproken, ze zeiden, nou ook voor ons kwam het wel een beetje als een verrassing. Uh, wat is het geheim achter deze ploeg? Waarom ging het? Dit seizoen zo goed. Nou ja, goed, het is, het is een hele jonge groep, een leergierige groep, uh, gretig. Ja, goed, uh, voor de winterstop hebben ze het al ingezet, pakken periode, daarna een fase, mindere fase. En uiteindelijk uh, belonen ze zichzelf, denk ik, voor de harde arbeid en uh, alles wat ze uh, ja, dit, seizoen, of, uh, zeg maar, dit seizoen bewerkstelligd hebben. Of is dat ook toch een beetje dat ongrijpbare van een flow wat je bijvoorbeeld vorig jaar bij Feyenoord ook zag, dat dan ja, alles in zo'n seizoen een beetje lukt? Nou ja, goed, ze hebben ook een fase gehad van, uh, van vier of vijf wedstrijden op rij en niks gewonnen. Um, en natuurlijk heb je fases waar, waar het mee moet zitten, waar je uh, geluk moet hebben. Uiteindelijk, geluk uh, dwing je af, dwingen hun zelf af en dat hebben ze ook gedaan en... Uh, Ah, compliment. Ja, compliment. Uh, het is natuurlijk vandaag een dag waar het helemaal in het teken van genieten staat. Maar als we dan eventjes vooruitkijken naar dat seizoen in de Eredivisie. Is deze ploeg klaar voor een Eredivisie? Ja, goed, uh, klaar, dat weet je nooit. Maar er, er zullen denk ik wel uh, wat, wat, wat uh, wijzigingen, CQ-aanvullingen gedaan moeten worden. Lijkt me duidelijk, want het is een hele jonge groep. Maar uh, laten we nu eerst hier maar genieten. En uh, we hebben nu, uh, volgens mij, na twee maanden de tijd om, uh, om daarover na te gaan denken. En wordt het dan met Kevin Hofland of is dat allemaal nog een beetje koffie? Ja! Te kijken? oh, kijk eens, even! Ja! Hij krijgt even een emmer water over zich heen. Uh, nou ja, ik weet niet of het met mij wordt, maar uh, dat, dat gaan we ook in de komende tijd uh, bespreken. Of Oh, is doorgepraat ondanks de natte kop. Ja, nee, ja, dat hoort erbij, hè. Alleen koud, maar goed. Kevin Hofland was dat in gesprek met verslaggever Edwin Cornelissen. De titel in de Jubilea League ging naar jong Ajax... maar de Amsterdammers mogen niet promoveren omdat ze een belofteteam zijn. Het weer vanuit het zuiden breidt een gebied met buien regen zich uit over het land. Vanmiddag wordt het in het zuidoosten droog en kan het daar maximaal 23 graden worden. Op andere plekken wordt het een graad of 13. Vanavond flinke buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Het met Clemens Peters. Na de reclame, Jeroen Krabbe, acteur, schilder en televisiepresentator. Hij gaat voor de derde keer inmiddels op televisie op zoek naar de mens achter een wereldberoemde schilder.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 NPO Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de hij hier over Dit is in een goed stel hoor. De Pestribune. Met Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag en goedemiddag Jeroen Krabe. Welkom. Vanaf dinsdag uh, de serie Krabé zoekt Gauguin. Paul Gauguin, ja. de schilder. Je hebt je enorm verdiept in hem. Zou je hem kunnen spelen nu? Oh, dat is een goede vraag. Ja, ik denk het wel. Nou, ik heb, het rare is dat je het vraagt, want ik ben, ooit heb ik een uh, gesprek ja. gehad met een regisseur. Die ging over Vincent en Theo van Gogh een film maken. En toen heb ik hem gezegd, een Amerikaanse regisseur, en die ken ik goed. Zeg, mag ik Gauguin spelen? Dat is jaren geleden, maar opeens denk ik er weer aan. Want waarom Gauguin? Wilde je hem dan spelen? Nou, dat is de interessantste van allemaal, zo'n beetje. <laughs> Ja, je hebt je verdiept. We gaan Anthony, het over hebben. Anthony Quinn heeft hem gespeeld in, in de rol Lust for Life met Vincent van Gogh. Hij heeft er ook onmiddellijk een Oscar mee gewonnen. Niet dat ik me daar op uit was, maar dat is een heel interessante rol. Het is een onmogelijk mens geweest. We gaan het hebben over Gauguin en al jouw <laughs> bezigheden. Jeroen Kraweij, welkom op de perstribune. Twitter mee met hashtag de perstribune. Twee uur media en sport in de perstribune. Eerste uur hoorde we net al Jeroen Krabbe En na ene nog een eminence gries uit onze samenleving. Voetballer Ariaan. Recent media Ron Gouwen is er met Kassie kijken rond Mediacircus. Waar gaat het over? Ja, om kwart voor twee in Kassie kijken de nieuwe spektakelshows op SBS6 en RTL4. Volgens mij wordt er geen van hen gepresenteerd door de zoon van, van Jeroen Martijn. Dat is wel eens anders geweest. Maar goed, deze shows zijn ze moe. En zo in het mediacircus heb ik me verdiept in de paradijsvogel binnen de journalistiek, de royaltyjournalist. Jeroen Kabé, kijk je eigenlijk naar die programma's van je zoon Martijn? Jawel, nou zo langzamerhand ken ik ze wel, maar ik kijk af en toe wel, ja. Ja, absoluut. En als je dan denkt, hmm, dat moet anders, bel je hem dan? Nee, ik, ik stuur altijd een appje dat ik hem zo leuk vind, dat hij <laughs> zo goed doet. Ja, nooit als je iets niet goed vindt. Ja, jawel, ook wel. Maar dat doe ik dan gewoon in een privégesprek. Ja. Zou je misschien? Maar ik heb niet zoveel verstand van zijn vak. Ik vind het leuk om naar te kijken. Ik heb het zelf nooit geambieerd. Ik heb het wel gedaan, dat soort dingen, maar ik kan dat niet. En ik vind dat hij dat voortreffelijk doet, werkelijk. Heel erg goed. Jij uh, hebt de hele wereld rondgereisd, daarom ben jij hier. Wij gaan kijken vanaf dinsdag naar een nieuwe serie. KB ja. zoekt Gauguin, uh, die we natuurlijk allemaal kennen... van die kleurrijke schilderijen... Tahitiaanse vrouwen. Ja, ja. Weet jij nog dat jij Gauguin in, je, ja, in het verleden voor het eerst zag? Ja, thuis. Het idiote is dat, dat ik nu met die programma's... waar ik eigenlijk min of meer... Ik ben ooit gevraagd om dat Van Gogh te doen. En toen heb ik gezegd, ja, ik vind dat enig. Maar het is een heel uitgesleten pad in de kunstgeschiedenis. Kunnen we niet iets anders doen? Nee, we gaan uh, Van Gogh doen. Toen bleek dat zo leuk te vinden eigenlijk. dat Ik heb toen Picasso gedaan en nu dus dit... En dan blijk ik te putten eigenlijk uit alles wat er in mijn jeugd in me gestopt is door mijn vader. En dat heb ik professioneel nooit gebruikt. Als ik naar een museum ga, weet ik heel veel van die kunst, omdat me dat ooit verteld is. En het is me voorgehouden. En ik heb zelf heel veel geschilderd als kind. En nu blijkt dat een onuitputtelijke gouden bron te zijn uit mijn jeugd. Want ik kan gewoon, als ik met Gauguin bijvoorbeeld begin... dan begin ik op een ander niveau... dan iemand die er nog nooit iets over gelezen of gezien heeft van hem. Want je zei, ik zag hem voor het eerst thuis. Wilde ja. dat, wil je dat zeggen dat, dat je vader een boek pakte... en met jou ja. naar Gauguin ging kijken? Ja, en er hingen ook er hingen voorbeelden. Er hingen, ook, er hingen Van Goghs aan de muur, geen echte helaas. Er hingen Van Goghs aan Picasso. Mijn vader was een enorme bewonderaar van Picasso... Zelfs zo dat, dat hij, uh, de recensent van Parol destijds... die vond Picasso een kladderaar en een verschrikking. En toen heeft mijn vader ook de krant opgezegd. Dat vond ik nog wel leuk, dat je om een schilder de krant opzegde. Daar heb ik geen zin in. Maar goed, ik, ik, werd, ik heb, ben mijn hele jeugd erg bestookt met dat soort dingen. Het was normaal dat ik dat om me heen zag... en dat er iets over verteld werd. En je vond het mooi, Gopal? Ja, ik vond het ook oh, prachtig. Het zijn schilderijen die enorm uh, uh, tot mijn verbeeldingspraak, omdat ze zo kleurrijk zijn. Ongelooflijk kleurrijk. En welke verbeelding dan? Nou, ik bleek later ook uh, een, een colorist te zijn. Ik ben iemand die ontzettend met kleur bezig is. Dat weet je niet als kind dat je dat bent. Maar dat is heel, bij Gauguin heel erg. En nu ik hem bestudeerd heb, denk ik, ja, ik begrijp dat wel. Omdat die, hij maakt kleurcombinaties die ongekeken. Zijn. dat je denkt, hoe haal je het in je hoofd? Zo mooi. Gauguin, we praten over een schilder die uh, het levenslicht zag... halverwege de 19e eeuw. Jij bent, uh, hij leefde tot 1903, uh, begreep ik. Ja. Dat is allemaal al Wikipedia-kennis. <lacht> Hadden wij maar één nep Gauguin thuis aan de muur gehad. Maar jij bent zelfs naar Lima gereisd, want daar heeft hij uh, geruime tijd uh, uh, gewoond. Ja, Belangrijk. zijn jeugd. Zijn jeugd hè. En dan ga je op zoek naar een appartement waarin uh, Gauguin <lacht> dus uh, gewoond heeft... Dit heeft nog iets van die oude grandeur die het vroeger had. Maar wat is het dan? We moeten eerst naar binnen. Het is het oude huis van Don Pio. Ik weet niet wat er nog is. Het moet hier achter zijn. Oh God. ¿Puedo dar una mirada? Sí. Sí? Gracias. Waar zijn we? wie is die Don Pio waar je het over had? Dit was een van de rijkste huizen in de hele stad, dit, van Don Pio. En Don Pio was de onderkoning, een van de rijkste mensen van Lima. Familie van de familie Gauguin. Gauguin heeft hier 4,5, 5 jaar rondgelopen. Vanaf zijn anderhalfde tot, uh, tot zijn zevende ongeveer. Dat kind heeft gewoond in een paleis. Ja. De ruzie met staatshoofd in Frankrijk, hè? geloof Bonaparte. En zijn ja. vader is journalist en die, uh, ja, de, de grond wordt hem te heten. Lod Lodewijk Napoleon. Lodewijk, Napoleon. Ja, ja. En dan gaan ze naar Lima, maar die vader overlijdt ondertussen. Ja, Don Pio ontfermt zich over, de, over het gezin. Ja. Kon, je hem, kon je hem aanraken daar? Want het, in die bouwval die je zag, dat vroeger... Nee, nou, we, zo... weet je, nou ja, goed. Wat, wat zo leuk is, als je erop studeert... Uh, ik heb een enorme fantasie... En ik heb dat voor me gezien, hoe dat eruit zag. En ik dacht, nou ja, daar ja. komen we terecht. En ik doe die deur open. En ik kom in een gat terecht. Ik mag wel zeggen, een, niet eens meer een bouwval, gewoon een gat. En ik, ik kreeg een beetje de slappe lach. Maar wat ik wel leuk vind, dat dan de fantasie die ik erover had die heb ik geprojecteerd op dat lege gat. En dan zeg ik gewoon, ja, dat en dat gebeurde, er en dat gebeurde. En dat is gewoon omdat ik me dat zelf had voorgesteld. Ja, want je lacht, maar ontroert het je ook? Dat je denkt, ja, maar hier, hier heeft hij dus gezeten... als ik tegen die muur leun, dan kan ik bijna zijn vingerafdrukken voelen. Ja, het, hij, niet daar ontroert hij me zozeer. Maar hij ontroerde me wel op bepaalde plekken die ik heb gevonden... of die men heeft gevonden um, in die zoektocht. Dat ik op een zolder kom, ik op in, in Bretagne is dat. En er is nog nooit iemand geweest. En dat is gewoon alsof hij gisteren daar weg is gegaan. Dat ontroert me enorm, moet ik zeggen. En, en in Lima, in de kerk in Lima... maar dat stukje hebben ze gelukkig eruit gehaald... kreeg ik de rolden over mijn wangen. Ik vond het zo ontroerend daar... omdat het, opeens was ik terug in de wereld van dat kind... En dat vond ik heel ontroerend. Maar ik dacht, het is een beetje flauwekul, zeg. Helemaal in het begin van de uitzending sta ik te snikken in een kerk. Dat vind ik onzin. Maar goed, het zegt iets over je betrokkenheid bij, klopt. bij hem eigenlijk. Ja, klopt. Nou ja, jij vroeg daarover... Kan je hem spelen? Ja. Het is zo, ik benader zo iemand... zoals ik een script in een script een rol benader lees ik een rol en wat die man ook doet... ik moet die persoon gaan begrijpen en ik moet van die persoon gaan houden. Al is het de grootste klootzak op aarde. En ik, ik kan die mensen spelen. Ik begrijp ze. Ik ben in hun, in hun kop gekropen, want dat, dat wil ik doen. Wie was Gauguin voor jou dan? Ja, schrijft die man eens. Een woesteling, een wilde woesteling. Een hele leuke man om te zien, heel charmant... Um, onbetrouwbaar. Ik heb hem heel vaak vergeleken met Ramses. En de ja, maar Ramses, Shafi. Maar hij was... Uh, um, Ramses was in zover... Hij was niet onbetrouwbaar, Ramses. Maar hij hield zich nooit aan wat hij zei. En dat doet hij Gauguin ook niet. En je kon niet op Ramses vertrouwen. Zei je, oh ja, gaan dat doen en dat doen. Ja, weg was hij. En dat gevoel had ik vaak. Ramses is ook ontzettend charmant. Maar Gauguin had een ongekend egocentrische kant. Die helemaal niet leuk was, moet ik zeggen. Want, waar bleek hij uit? Nou, dat blijkt uit het feit dat hij zijn vriendschappen... beëindigt die niet eens. Heeft. Op een gegeven moment heeft hij met iemand... waarmee hij een relatie, een vriendschappelijke relatie had. Die wordt gewoon bij het groot vuil gezet. En hij heeft dus een vrouw en vijf kinderen. Verlaten, op een gegeven moment? Hij heeft hij verlaten. Daar zijn... Dat vertel ik ook. Wat wel, er zijn dingen die voor hem pleiten. Maar er zijn ook dingen die helemaal niet voor hem pleiten. En wat ik heel erg vond van hem... En daar heb ik ook een, is een scène gewijd, helemaal. Dat is dat met Van Gogh maakt hij dus zoveel mee. En ze zijn met z'n tweeën op dat kleine kamertje in Arlen zitten ze daar. En dat zijn twee ego's die ze ontploffen bijna in dat kleine kamertje. Maak het ene meesterwerk naar het andere. Van Gogh wordt krankzinnig, die snijdt zijn oor af. Gauguin vertrekt meteen, die gaat meteen Is dat weg. zo, maar heeft Gauguin dat oor niet afgesneden? Dat zegt men. Ja? Nee, dat is niet waar. Nee? Okay. nee, dat hebben. Duitsers hebben dat beweerd. Want hij was heel erg goed met het rapier en met, <laughs> okay. met het steekwapen en zet. Maar wat, wat dan wel opvallend is, dat twee wereldberoemde schilders, nu ja. wereldberoemd, he, Coguyn, en, ja. en Van Gogh, daar als twee arme drommels bij elkaar geen rode niks te maken hebben. Geen rode cent. En wat is dan de obsessie, of herken jij iets van die obsessie die die, die beide mannen hadden om toch die kunst te maken? Ze zijn gepassioneerd bezig ja, met het schilderen. Ik, ja, ik herken dat wel. Ik heb dat in een hele kleine mate ook wel. Dat heel veel wijkt, als ik wil schilderen... wijkt er heel veel voor als ik bezig ben. Namelijk, wat dan? Um, contacten met mensen vriendschappen niet, hoor, maar dat ik zeg... nee, ik ben bezig, ik heb nu even geen tijd... en dat is misschien soms vervelend, maar... nee, dat, ken, dat herken ik wel. Maar dit, dit gaat over grootheden... en over grootmachten en genieën... en die geen... niets onbenut laten om hun doel te bereiken. Maar ze zijn zo... ze zijn arm als de kerkratten, echt... En dat gaat alleen maar over schilderen, het gaat over schilderen. En dat heeft wel te maken met volgens mij de 19e eeuw... waarin opeens de schilderkunst aan het veranderen is... en dat er een heleboel goede schilders zijn. Dus je moest wel heel goed zijn, wilde je opvallen. Maar um, hij, gaat, uh, hij, hij vertrekt als, uh, als Van Gogh zijn oor heeft afgesneden. Vertrekt, hij, hij zegt wel, laat Theo Van Gogh komen naar Arlen, naar het ziekenhuis. Maar hij gaat zelf niet naar het ziekenhuis. Het eerste wat, wat Van Gogh zei toen hij weer kwam in het ziekenhuis waar is Coca? Ja. Laat Coca komen En hij is niet gegaan. En hij is niet gegaan later naar zijn begrafenis. Nou, hij is uitgenodigd voor zijn begrafenis. En hij heeft volgens mij gelogen van... ik heb die, die, die convocatie niet gehad. Ik weet het niet. Flauwekul. Flauwe Wel jammer dat je ze nooit echt ontmoet hebt. Hè? Tenminste, Jeroen Krabij, ik kan me voorstellen... dat je ontzettend graag een kop koffie met Coca... Nou, ik, nou, nee, ik denk dat ik ontzettend ruzie met Coca... -in. Ja? Zou je, je ruzie krijgen? Kreeg. Waarover? <coughs> ja, dat is een goede vraag. Waarover omdat het iemand was die geen, geen ruimte liet voor enig weerwoord. Dat is misschien het antwoord daarop. Hij had die lijn uitgezet. Hij wilde het zo doen en niet anders. Hij heeft ook ruzie met Van Gogh. Omdat hij vindt dat Van Gogh niet goed schildert. Maar Van Gogh vindt dat hij niet goed schildert. Hij zegt, jij doet het niet goed. Nee, jij doet het niet goed. Ja, lekker zit je. En dan, ze, dan zeg ik ook altijd zei hij van... Nou, het is goed, sergeant. Prima. En dan gaat hij weg en gaat hij wat drinken. Nee, dat, dat, dat was niet een aangenaam persoon. Van Gogh had ik het ook geen dag mee uitgehouden. Daar ben ik van overtuigd. En die maakte natuurlijk... Laten we wel wezen. Ze maakte hele rare schilderijen. Ik weet niet of ik... Als je het equivalent, als je iets nu hebt... wat je helemaal niet begrijpt wat je ziet... dan denk je, oh, dan nou, moet ik er mee... En dan een krankzinnige die zegt, ja, maar dit is het. Dit is de nieuwe schilderkunst, zo moet je schilderen. En waar zou die omslag dan plaats hebben gevonden ten aanzien van Gauguin? Hè? Want hij had dus geen cent te makken. En nu wordt er 250 miljoen betaald voor een Gauguin. De die, omslag... die begint te zeggen, dit is de moeite waard. Dit moeten we bewaren, dit moeten we uh, van geld Nou, geldvoeren. De omslag was al eigenlijk op het einde van zijn leven... begon men echt uh, uh, te investeren in zijn doeken. Daar heeft hij zelf niet zoveel van gemerkt. Uh, maar er zijn grote tentoonstellingen. Na zijn dood hebben een aantal schilders die het fantastisch vonden. Met name Picasso. Uh, die hebben grote tentoonstellingen gehouden. Uh, in Parijs. En als dat gebeurt, dan krijg je natuurlijk de aandacht. En met Van Gogh is het zo gegaan dat de brieven zijn uitgegeven... door zijn schoonzusje door Jo Bonger, die heeft die brieven uitgegeven... en daardoor kwam die, die belangstelling voor Van Gogh enorm. Dus er zijn allebei, er zijn andere mensen die dat gedaan hebben voor ze. Het is leuk om je, je, je hartstocht te horen. <laughs> en dat zie je natuurlijk ook in, in jouw presentatie hè, van de ja, nieuwe serie. Ja. Uh, wat ook weer leidt tot uh, parodieren... Want mensen vinden dat grappig. Ik neem aan dat jij de sketch uit uh, Koefnoem ja, kent. Gewel geweldig. Van jouzelf, kan ja, je waarderen. Geweldig. Gaan we heel even naar luisteren. Ik reis voor dit programma de hele wereld over. Op zoek naar de fascinerende wereld van die geniale gek Vincent van Gogh. Of het grenzeloze, scheppende en verwoestende genie Pablo Picasso. En naar welk kunsthistorisch icoon ga je dan nu op zoek, Jeroen? Eh, uh, ja. Moest van de Avrotros. Kijk, daarom ga ik dus liever naar Madrid of Parijs. Je zit hier in Amsterdam meteen ram vast in je iconische Volvo. Je staat geparkeerd. Luister, jij bent aangenomen als wat we bij het grote toneel noemen een sprechhoed. Een sprechhoed? Een sprechhoed, ja. Om een monoloog, mijn monoloog, op te klooien tot een dialoog. Jouw rol doet er niet toe. Ik stel je al jarenlang precies de goede vragen over Picasso en Van Gogh. Oh, nee, nee. Montje. Stop! Weet u wel wie ik ben? De volgende serie heet Crabé zoekt parkeerbeheer. Ontzettend geest. Ja, ja, ja, ik vind het heel geestel. Geen moment ergen is dat je. Zegt, kom op, jongens, al. Doe niet zo anders. raar. is ja, toch een keer als je dan geparodieerd ja. wordt? Nou, ja. met, met name door hen. Ja, dat is waar. Ja. Je hebt wel de top uh, te pakken. Ja. Zeg maar, die vrouwelijke tegenstem, want er zit ook wel ja. een serieus momentje in. Dat is een, een stem die je ook gebruikt in de serie, nu weer uh, ja. waarin je Gauguin zoekt. Ja. Waarom heb je zo'n vrouw nodig die jouw vragen stelt? Het is bij Van Gogh eigenlijk per ongeluk gebeurd. We hadden iemand die achter de camera stond, dag één. En die las vragen op, en daar reageerde ik op. Maar dat ging niet goed. En toen was er iemand op het uh, uh, kantoor bij Sky High. Dat was een, zelf een programmamaakster, een en regisseuse en van alles. En die is toen ingesprongen, de volgende dag zei, nou doe ik het wel. En die kwam met eigen vragen. En die keek mij ook aan. En die zei, ja, maar hoe zit dat dan? Dat zeg je wel, maar ik begrijp het niet zo goed. En dat werkte waanzinnig. En het is eigenlijk... Dat is de vorm geworden... die ik helemaal niet verwacht had... dat die zo zou gaan. Maar het leuke is dat er is een, een tweegesprek... waardoor je als je zit te kijken thuis... denkt, god, ja, dat had ik ook willen vragen eigenlijk. Het is dus net of je bij een gesprek bent... tussen twee mensen... Je wordt niet gezien, maar je mag meeluisteren. Dat is de vorm geworden. Maar is het ook stimulerend voor de, de presentator, in dit geval jij... Shit. om uh, als het ware een publiek te hebben of een motor waarop je drijft? Nou, ik vind het fantastisch, want... Ik weet nooit de vragen. Ik weet er niet één. Ik wil ze niet weten. De avond voordat we uh, draaien, elke avond voordat we draaien... dan gaan de regisseur en zij gaan samen de vragen doornemen. Ik weet welke, welke schilderijen we behandelen of welke scènes we gaan doen. Meer weet ik niet. Ik weet ook nooit waar ik terecht kom. Dat wil ik ook niet weten. Dus als we bij een locatie zijn... dan gaat eerst de cameraploeg naar binnen. De regisseur gaat naar binnen. Dan komen ze naar buiten. Zit ik ergens op het terrasje of zo. Dan zegt ik, nou, het enige wat je moet doen... je moet naar binnen, je moet een trap op. Of je moet de rechterdeur in. Zoiets. Maar je reacties zijn daardoor... Echt. en echt. Ik zei, moet je luisteren. Ik kan het allemaal wel spelen, maar dat wil ik niet. Ik wil echt... Overvallen worden, met name in Lima. Ik dacht, ik Nou, had je me wel eens even kunnen vertellen dat ik nergens terecht kom. Maar hetzelfde met, met die stem, met die vrouw. die trouwens helemaal niet in de publiciteit wil, wat ik heel erg. Mysterious girl. Ja, wat ik zo begrijp. Is een ontzettend leuk mens. Haar naam is Machtot. Oeh, Machtot, oh, Dat mag <laughs> ik wel zeggen. En um, Machtot staat dan achter de camera. en ik ben mijn verhaal aan het vertellen. En dan zegt ze plots in midden in het frases: ja, maar. Ik begrijp een aantal dingen niet. Je, je, je zegt dan dat en dat. Wat bedoel je ermee? En dan komt er een totaal oprechte reactie. Dat ik ook soms zeg... Ik heb ook een paar keer gezegd... Nou, vind ik zo'n achterlijke vraag. Wat wil je dan weten van me? Ik, bedoel, ik heb het net zitten vertellen. Ja, maar dat en dat. En dan krijg je een volstrekt normale tweespraak. Zoals wij het nu hebben. Ja. Een, een tweespraak waar dan mensen bij kunnen zijn. En, en ook nog leren over die kunstenaar. En ik denk dat dat mede het succes is van de, van de voorstelling. Maar wij kunnen tot niet bellen, begrijp ik. Ja, we kunnen wel bellen, maar ze laat niet van zich horen. Nee, wil ze niet. Want op ja, maar... een gegeven moment vorig jaar... toen uh, wilden allemaal kranten wilde er interviewen. En uh, zo leuk, die stem. En wie is het dan? En... Maar het wekt ook irritatie op. Sommige mensen zeggen ook, ja, zo'n flauwekul, die stem. Maar... Uh, ik ben daarmee van het Ja, pad. Jij werkt voor jou, jij bent daarmee gewoon... Ja, maar ik ben daardoor niet een kunsthistoricus... die de mensen eens even gaat vertellen. Nou, het zat zo en ja. zo, dames en heren. Wij snappen ervoor vorm. Dat wil ik dus niet. Wij snappen hem. Want dat ben ik niet. Het Mediacircus. Roel Gouwen, die is hier weer aangeschoven voor het Mediacircus. Goedemiddag, ja. Um... Ik heb het al aangekondigd, ik wil het hebben over een aparte dierensoort binnen het journalistenrijk. De royaltyjournalist. <lacht> Want uh, ja, het gilde heeft meer dan genoeg werk, zeker, zeker in weken zoals deze. Hè, met onder andere de Britse prinses Kate, die beviel van uh, een zoon, Louis Arthur. Charles, Je moet het wel echt een beetje... Jeroen kan het veel beter. Uh, na, een paar uur, na een paar uur was ze al, na de bevalling was ze alweer... ging ze de show Ja, dat snap over, op zo ik niet. Maar op, op hakjes aan de pers. Onbegrijpelijk. Fantastisch. Ja. Uh, en hier natuurlijk Koningsdag. Ik dacht, uh, nou, daar kijken de oranje klanten natuurlijk het hele jaar rijk. Hals het naar uit. Maar uh, Mark van der Linden, hoofdredacteur van het blad Royalty... die vertrouwde me toe dat hij er nou niet echt naar uitkijkt... om elk, weer, elk jaar weer achter die koninklijke bus aan te gaan. De zin is uh, overdreven. Het, het is meer een moetje. Dat is dan de hoogmis in het jaar. Hè? Het moetje. Nou, gelukkig uh, duurt het voor Mark weer een jaar voordat de volgende Koningsdag aanbreekt. Maar ik snap het wel. Ieder jaar weer die bus in. Het traditionele slotwoordje van de koning. die de ontvangst in de gemeente weer fantastisch heeft gevonden. Je kan zo'n dag toch een beetje uittekenen. Nou, op wat voor manier kun je uh, de verslaggeving rond het, uh, het Koningsdag nog een beetje leuk houden? Nou, ik vroeg dat aan Justine Marcella. Zij is hoofdredacteur van het Bad Vorsten. We proberen wel ieder jaar te verrassen door een andere insteek. Uh, zo hebben we dit jaar Koningsdag mee laten lopen door een, onze Belgische correspondent. Uh, omdat Koningsdag in België heel anders is. En wij dachten het is wel eens goed om onze Nederlandse traditie met buitenlandse ogen te bekijken. Dat is in, in vorsten. Veel mensen die lezen nog wel die papieren tijdschriften... al wordt het wel in rap tempo een stuk minder. De lezers zijn met name 50-plussers. 50-plussers. Het is voor zo'n tijdschrift daarom belangrijk dat ook geprobeerd wordt... om een nieuwe generatie, een jongere doelgroep, aan te spreken. Vorste doet dat vooral via internet, vertelt Justine Marcella. Online verspreiden we meer nieuws. In het blad vind je meer achtergronden... In het blad staan meer portretten bijvoorbeeld. En online zijn we wat korter van stof. We hebben we minder foto's. Maar kunnen we bijvoorbeeld wel weer filmpjes laten zien. Dan naar de televisie. Naar Jeroen Snel. Wie kent hem niet, hè? de koningshuisdeskundige van de EO... en het programma Blauw Bloed. Hij merkte ook dat zijn kijkers nou niet bepaald... jongens uit de leeftijd 18 tot 35 jaar zijn. In de praktijk uh, weten we... Dat het vooral uh, ja, toch wel 50-plussers zijn die heel erg naar Blauw Bloed uh, kijken. En daarvan met name dan weer vrouwen. Het is toch dat uh, de oudere Nederlander uh, het meest het Koningshuis uh, omarmt en dat wil volgen. Ja, maar op wat voor manier uh, probeer je dan met Blauw Bloed, uh, bla, bloed, blauw bloed ja. titel, een jongere doelgroep aan te spreken, Jeroen? dat doen we dan met name door. Onderwerpen over de kleding, over sieraden, over tasjes, over schoenen. Dus met uh, wat we noemen en uh, glamour-onderwerpen, uh, hopen we dat soort mensen te bereiken. En die zenden we altijd heel specifiek voor acht uur uit. Omdat we dan weten dat bijvoorbeeld RTL4 in de reclameblok zit, uh, Nederland 1 zit in de reclameblok. Nou, al die mensen die gaan zeppen tijdens de reclameblokken. En als ze dan langs NPO2 komen waar wij zitten, dan hopen we maar dat ze doordat ze de onderwerpen blijven hangen. Kijk, er wordt dus echt goed over nagedacht, over hoe kunnen we die kijker vasthouden. Maar ja, jongeren die zetten de tv überhaupt niet meer zo makkelijk aan. Uh, tenminste, de jongeren doen dat niet zo makkelijk meer als hun ouders. Dus probeert Blauw Bloed jongeren vooral ook buiten het tv-programma om te bereiken. Ik ben er wel van overtuigd dat echt die jonge kijkers, zeg maar van uh, 20, 20 plus... dat je die uiteindelijk niet meer zo makkelijk pakt op een zender als NPO2. Dus we zetten ook ontzettend veel in op internet. Dan zijn we iedere dag online met steeds weer nieuwe video's. Ja, maar werkt dat nou, Jeroen? Onlangs was het Jordaanse koningspaar bij ons voor een officieel bezoek. En dan staan we bij de welkomstceremonie bij, bij Paleis noord in Den Haag. En dan gaan die beelden zo snel mogelijk op de site. En dan zie je dat zo'n filmpje dus 35.000 keer wordt bekeken. Ja, de makers van de tijdschrift- en tv-programma's... die proberen het Koningshuis dus toegankelijker en hipper te maken. Maar ja, helpt het Koninklijk Huis daar zelf ook nog een, een handje aan mee? Justine Marcelle van Vorsten. Onze koning is natuurlijk absoluut geen hipster. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik wil niet zeggen dat hij moderne technieken niet omarmt. Ja, we hebben hem wel eens in vorst koning iPad genoemd. Hij tekent op zijn iPad als hij in het buitenland is. Hij maakt vanuit de auto een foto wat hij ziet... als de Champs-Élysées in Parijs voor hem is schoongeveegd. Er is tegenwoordig veel meer media dan in het verleden. Dus daar is rekening mee te houden. Tegelijkertijd is het koninklijk huis zelf tegenwoordig ook een medium. Online zijn ze zeer actief. Ze hebben een koninklijk huis we uh, website ze uh, zitten op Facebook, ze zitten op Instagram. Hippe filmpjes waarin de koning mensen uitnodigt om met hem te dineren in het paleis. Ja, dat was natuurlijk twintig jaar ondenkbaar. 20 jaar geleden. Ja, een hip koninklijk huis. Maar uh, Jeroen Snel van Blauw Bloed. die kijkt toch ook nog weer verlekkerd naar een ander koningshuis. Namelijk in Scandinavië. Uh, want daar zijn de leden van het koninklijk huis nog net iets opener. dan onze koning hier. met zijn website. Waar dat in Nederland gebeurt. door de Rijksvoorlichtingsdienst. vanuit de Royal Selfie, in Zweden, Noorwegen, Denemarken. die gewoon actief. Uh, foto's en berichten posten. Vooralsnog lijken ze daar wel iets dichter bij het volk te staan. en zijn ze ook nog iets meer aanspreekbaar langs de route voor een interviewtje, dan Willem-Alexander en Maxima eh, dat zijn. De openheid en de wil van royalty-verslaggevers en het Koningshuis om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, dat is er, maar jongeren blijken in ieder geval nog steeds moeilijk te bereiken. Het zal niet uh, veranderen, vrees ik. Hoor. Tot wel van uur Willem-Alexander en uh, hipster in één ja. zin. Dat is ja, wel, dat <lacht> is wel vergeten. <lacht> ja. ja, Jeroen. Hè? Ja, Jeroen. Jeroen, in de jaren zestig, dat weet jij... kreeg Nederland les op televisie in kunstgeschiedenis... van een man met een legendarische status inmiddels... bij de AVRO opgegroeid. Het programma heette Kunstgrepen. Pierre Jansen. 25 jaar geleden, voordat de televisie bestond... zat er een jongetje Jansen in een lokaal van een school in Arnhem. En aan de muur hing een foto. En dat was een foto van het eerste kunstwerk waar ik ooit... Contact mee heb gekregen. Voor die tijd was uh, voor mij kunst, moet ik u eerlijk zeggen, gewoon meer een vrome zaak. Kunst, dat was eigenlijk één lange aaneenschakeling van vroomheid. En dat vond ik allemaal nogal heel ver weg, waar ik ook niks mee kon voelen. Veel schilderijen gingen alles maar over kerstmis. Het was een soort van permanent kerstmis in de kunst. Nu zie ik in zo'n schilderij, uit de 15e eeuw, even die koppen van die herders. Nu vind ik dat geweldig. Geweldig. Ja, hij was de eerste. Hè, denk een de hij was een Ja, Maar hij, hij had geen tegenstem nodig. Hij, hij zat daar gewoon. Maar de andere tijd natuurlijk. Hè. Je kon een kwartier naar hem kijken. En een schilderij. Dat was het. Wat ja, inspireerde jou in hem? Ik, ik heb ze allemaal gezien destijds. Ik vond het fantastisch. Het rare was dat eigenlijk wat Pia Jansen deed voor de televisie. Dat was in mijn jeugd elke dag. Want zo praatte mijn vader ook over kunst. En die... Um, die zei heel vaak, want ik, ik ben vanaf mijn vierde, vijfde meegegaan naar musea met mijn vader. En dan zei hij: Wat vind je ervan? zei ja, ja, ik weet niet wat het is. Dan zei hij altijd: Het is wat jij erin ziet. En het was een ontzettend goede zin. Omdat dat eigenlijk is wat je moet doen. Je moet de fantasie van iemand moet je kweken. Dat moet je doen. En dat deed Pia Jansen heel erg. Ik vond het fantastische programma's. Ik heb er enorm van genoten. Is het zo dat als jij een schilderij af hebt... wat je bijvoorbeeld in Dalfsen... Heb je, heb je heel veel kunst gemaakt. Ja. Het is niet geweest, ook in de fundatie in Zwolle. Ja. Is het zo dat bij elk schilderij... Een gevoel zit van jou. Ja, tuurlijk. En maar elk schilderij heeft ook zijn eigen gevoel. Ja, en kom je er weer in op het moment dat je het schilderij ziet. Ja, dat is zo. Maar dat is kijk, dat is de kern van het programma wat ik maak. Dat ga ik opzoeken voor mezelf in schilderijen. Als ik Gauguin als kind bekijk, zie ik andere dingen dan ik nu oh ja? als ik het analyseer. Ja. Want ik denk, waarom heeft hij dat gedaan? Wat zijn precies. Waarom zit die vrouw in die houding? Dat maar heeft dat bedoeling. is analytisch. En is ja, het gevoel maar, maar ook daarmee anders? Het is analyse. Het gevoel. Nee, het gevoel is hetzelfde. Maar je gaat er dan in. En dan ga je uit van de maker zelf en niet alleen wat je ziet. Nou vertelde mijn vader altijd wel iets over de schilder. En uh, dat verbind je eraan. En altijd als ik die schilderijen zie, hoor ik het wat hij zei. Of al, Pierre Jansen. Je hoort die dingen als je het gaat bekijken. Maar je ziet die vrouw zitten, Wa waarom ja. zou je analytisch moeten weten waarom ze zit zoals ze zit? Wil je het weten? Nou, ik, ik bedoel, je zei ook, je ziet wat je ziet en het is mooi, je vindt Natuurlijk. het mooi of je vindt het niet mooi. Natuurlijk. Maar wat is de diepere betekenis van die analyse erbij? Nou, kijk, je kan, tuurlijk, je kan het mooi vinden. Exact. En, ja. dan, en, doorlopen. en dan zijn er altijd. Nou, dat doen mensen ook. na <laughs> ja, vier natuurlijk. seconden al. Ja. Maar er zijn altijd mensen die zeggen: ja, Ik wou dat ik er iets meer van ja. wist. Natuurlijk. Dan zou ik het bijzondere misschien nog, nog vinden hè. of begrijpen. Met name bij Picasso was dat een enorme ja. uh, oh, ja, eye-opener voor mensen die zaten te kijken. Oh, bedoelt hij dat? Oh, is er dat gebeurd in zijn leven? Ik kwam twee weken geleden in Londen in de Tate, Modern Tate. Kwam ik kwam, waren in Nederlands. Ik was aan het kijken ten van Picasso. Die kwamen op me af. Oh, we hebben vanmorgen nog eventjes gekeken... Ja. naar het programma over Picasso. En, en uh, wij hielden er helemaal niet van. We begrijpen het nu en vinden het zo mooi. Toen dacht ik, ah, dat is wat ik dus kennelijk teweeg kan brengen. En dat vind ik fantastisch om te doen. Dus hoe meer wetenschap je hebt over een schilderij... hoe rijker dat schilderij ja, of die zo... schilder kan worden... Ja. Wij vragen onze gasten altijd naar een historisch fragment. Want behalve dat jij heel veel van kunst houdt, zelf ook schilder, ben je natuurlijk ook acteur, laten we dat vooral niet vergeten. En jij koos voor een film die jij als klein jongetje zag... Keizerin Sisi. Het is die aanmoed zelfs. Het charme is van een hercelijkheid... die ik überhaupt nog niet heb Ze is een schat... Und ich werde mir diesen Schatz von niemandem wegnehmen lassen. Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. Ach, ach, Neem ach, ons nee, eens mee, die bioscoop in, Jeroen Kabeet. Nou ja, nee, niet eens die bioscoop. Nee, nee, nee, Mijn moeder was filmvertaalster. En mijn moeder vertaalde zo'n vier films per week wel. Soms wel vijf, uit een heleboel talen. En ze moest altijd die films zien in een showroom. Dan ging je naar zo'n hele kleine projectieruimte ergens. En um, zij moest al die CC-films, heeft ze ook gedaan. Dan nam ze, mij, mij nam ze vaak mee en ik was klein negen of zo, acht of negen, nam ze mee. En ik was betoverd, met name door Romy Schneider. Waar je toen nog niet kon zien wat een fantastische actrice dat was. Maar die, die valse romantiek die erin zat, <laughs> daarbij was het... We waren niet zo op de Duitse films, maar dit betoverde mij als kind. En ik heb ze allemaal toen gezien, en dus onvertaald... En was toen daar het zaadje geplant van ja. de acteur in jou? N nou, eerder al. Ik, ik was een jaar of zes. Ik werd dus opgeleid als schilder, letterlijk. Dat was ook de bedoeling. En ik weet nog dat ik een keer dacht, ik weet ook nog waar het was. Ja, maar ik wil eigenlijk... Wil ik, in de film. Maar was, was dat het? dan? <laughs> ja, dit is synchronie, het ligt overal in ook. Bergen, Noord-Holland. Het, het, het huis, door... huis van mijn ja. oma. Ja, mijn vader had daar ook een atelier. In, in de tuin bij mijn oma. En dan had ik een heel klein stukje, mocht ik een had ik een tuintje. En dan was ik in, t, in het poer in het tuintje. En toen dacht ik wil acteur worden. Nou, ik noemde ja. het niet acteur, ik noemde het gewoon oh. filmster, geloof ik. Toen ja. En waarom dan eigenlijk? Nou, dat was natuurlijk ook een gedeelte wat ik altijd zag. Ik zag heel veel films, heel veel in verschillende talen. En de fascinatie van dat witte doek, weer een ander wit doek. Van, van dat witte doek, dat heeft zich toch wel bij me vastgezet. Maar er was in mijn familie was er niet iemand die in de performing arts zat, zal ik maar zeggen. Maar, maar wat sprak je dan zo aan? De magie van de film. Had je naast de Omi willen staan als Karl-Heinz nou ja, de Beum? Uh, nou, dat niet, nou, dat niet. Maar wel later nou, dat... in de films die ze later heeft gedaan. Ja, ja. Met Alain Delon en zo. Waanzinnig mooie films. Maar er zit magie aan film. Eigenlijk nog steeds. Hoewel, hoewel het minder is. Maar in de jaren 50. Hè, eigenlijk zo vlak na de oorlog in de jaren 50. Was film het medium? En je ging daar naartoe en je verloor je in die wereld van de film. En aangezien mijn moeder dus allerlei soorten films zag. Italiaanse of Zweedse of Duitse of Engelse Amerikaans zag ik heel veel verschillende soorten films. En die spraken me enorm aan. Maar de grap is dat je ook altijd gezegd hebt... eigenlijk vertolk ik iets wat een ander bedacht heeft. Ja. En dat schilderen, dat komt echt ja. uit mij. Nou ja, het is Want, een re, recreatieve kunst ja, spelen. Want als je zegt, in zo'n schilderij zit een gevoel van mij, bijvoorbeeld... wat, ja. wat dan bijvoorbeeld... Nou, die schilderij waar je het over had, die over, over dalsen. Daar zit een gevoel in van het moment dat ik dat vastlegde in mijn kop. Want ik maak, visueel maak ik dia's, altijd mijn hele leven lang al gedaan. En die sla ik kennelijk op, want ik weet jaren later nog dat, dat soort momenten. En die sla ik op en dan is het soms is het waanzinnig licht wat ik zie. Of het is een soort melancholie in die bossen die ik dan voel. En ja, dat zijn dan gevoelens die je dan vast gaat leggen of probeert vast te leggen. En je hebt dat twee lijken in je leven nodig, uh, blijkbaar. Het ene is uh, uh, ja. spelen wat een ander bedacht heeft. En ja. daarnaast uh, nou, maken wat je zelf vindt. Dat vind ik leuk dat je het zegt. Omdat als ik uh, gefilmd heb een, een periode. Hè, uh, dan ben ik zo blij dat ik alleen iets kan doen, en zonder die tachtig hmm. mensen om me heen. En dat ik alleen iets kan bedenken en kan proberen te maken. Maar het is ook heel prettig om die eenzaamheid van dat atelier... af en toe te verlaten en mij te warmen aan de okay. film. Weet je nog, uh, debuut 1963, de eerste speelfilm? Ja, fietsen ja. naar de maan. Ja, weet toch. je de zin nog die je moest zeggen? Oh, die heb je vast. Nou ja, we kunnen hem ook laten horen, maar nou, ik ben benieuwd en, of hij hem nog weet. Het was dus, maar één zinnetje. Ik bedoel, ja, één zin. geweldig debuut, maar één zin. En toen zei die regisseur tegen mij, die zei... Um, hm? uh, uh, jij, jij wordt een grote film. Eén zin, had ik gezegd. Flauwekul ja. dat die man dat zei. Die ene zin. En het, oh, god. We kunnen het laten horen. Ja, doe. Oké, okay, kom maar. Als ik nou dit doe, hè? Ja, dat kan Jan, Piet of Klaas zijn, maar dat is Eddie nog niet, hè? Nee inderdaad, het oog een beetje meer naar links aanzetten. Ik, ik weet niet meer waarom ik dat, die prachtrol gekregen heb... maar ik zou zeggen, ik had het gevoel dat ik in Hollywood terecht was gekomen. En de regisseur, na afloop, zei hij tegen mij... Jij wordt een hele grote. Eén zin. Maar ik vond dat die man gelijk had. Nog nooit eerder kwamen twee in rok gestoken acteurs per motorfiets naar een première. Rutger Houwer en Jeroen Krabe deden dat voor Soldaat van Oranje. In aanwezigheid van de koningin en Prins Bernhard werd de film in een feestelijke omgeving ten doop gehouden. Ben jij gelukkig? Ach, wat heet gelukkig. Zie je wel. Jij bent ook niet gelukkig. Ik dacht het er net al. Hij was niet gelukkig, dacht ik. Halt van mee. Ik dacht dat je me meer zou steunen hierin. Mijn beste mannen, moet ik dat doen. Ik heb tot nu toe alles gedaan wat jij me vroeg. Het was een zaakje van ons beide kampers. Maar dat mag toch niemand weten, man. Wie zit er nou eigenlijk achter die actie? Rustenburg natuurlijk, die willen het zadel blijven. Dat zou me op deze manier best eens kunnen lukken, ja. Over mijn lijk. De rol van Geheimagent 007 wordt dit keer gespeeld door Timothy Dalton. Zijn tegenstander wordt met veel bravoure en humor vertolkt door onze eigen Jeroen Krabbe. Congratulations, we heard het over de radio. I told you the British believe me. Yeah. I told you. Left Luggage, a film by Jeroen Krabé. She accepts the job, but doesn't understand their world. And they don't understand her. Send her En wat ik nou wil... Dat is dat. Alle schilderijen, alle brieven van mijn vader aan Vincent, die allemaal in mijn bezit zijn. Plus alle werken van Gauguin, schilderijen, tekeningen, dat die allemaal voor iedereen toegankelijk worden. Het Van Gogh Museum, precies. Een huis voor Vincent. Wat zeg wat een jeetje Nina? Vermoeiend. <laughs> Vermoeiend? Dat is nog maar een, een, mag ik wel zeggen, een oh. kwart procent ongeveer. Ja. Nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het ja, je hebt een mooie carrière, jullie. Jeroen Krabé. Uh, interessant is goed dat gedaan. jij uh, het afgelopen weekend... ook in een interview in het AD stond. Ja. En er was iets wat mij opviel waarin je zegt... ja, ik heb inderdaad zo'n periode gehad... Uh, waarin ik uh, voortdurend arrogant werd gevonden. Ja. Waarin ik ook weerstand opriep. En dan zeg jij over jezelf... ja, dan zat ik daar over zo'n buitenlands succes te kakelen. Ja. ja, was je aan het kaken? Nee, vond ik niet. Maar, maar dat woord gezegd, heb je wel gezegd. Dat, ja, tuurlijk. Je zegt wel eens wat. Nee, maar dat, ik begrijp dat. Ik, ik, dat is eigenlijk mijn commentaar op mezelf... als ik het nu moet zien. Nou, vertel. Terwijl, nou, ik was een van de allereerste die een buitenlandse carrière in de schoot kreeg geworpen. En ik ontmoette de meest bijzondere mensen. En wat eigenlijk was, omdat ik jullie net vertelde... dat ik op mijn zesde dat idee had dat ik dat moest worden. En toen ik me overkwam, toen emotioneerde me dat enorm. En toen dacht ik, jeetje, de, de cirkel is rond. Het is me gelukt. Ik, ik, ik ben nu... In Hollywood en ik ben nu een filmster. Maar ik, er dat... zit zo'n kwetsbaar jongetje in. Dat is dan wat ik voel. Dat, want zegt is dat, zo... dat zeg je zelf ja. ook. Dat zeg ook. Zo. Ik, het is maar vier jaar mulo en dan krijg ik is ben toch gerederd. Ja, dat is ook zo. Ik had een enorm waardigheidscomplex. Maar waarom ik, toch? Nou ja, ik was. Ten eerste was ik toen ik zo oud was, was ik moddervet en ik had x benen en ik kon niks. Ik kon niks. Ja, ik kon tekenen. En daar konden mensen vermaken. Maar dat, is, dat, dat bestaat niet. Als je op school zit, betekent dat niets. En heeft het ook iets te maken met een grotere broer? Ja, natuurlijk. Mijn Tim broer Kabe. was hartstikke intelligent. Ja, en, Tim kon alles. Tim was en knap. En hij kon echt alles. En hij was een, een hele briljante leerling. En ging onmiddellijk ook naar het lyceum. En ik haalde nauwelijks de Mulo. Maar mijn interesse lagen ergens anders. Alleen... Nu is dat veranderd in het systeem, het schoolsysteem. Nu maar... wordt er uitgegaan van het kind. Maar als er niet van het kind wordt uitgegaan, maar alleen maar je moet dat leren, je mm. moet dat doen. Ik haalde drieën en vieren. Ik ben echt met de hakken over de sloot van die Mulo afgekomen. Sta je nu op gelijke hoogte met tien? Nou, dat is, weet ik niet. Nou, dat weet ik niet. Zo Maar nou, dat het weet helemaal. je best. Nee, maar zo zie ik het helemaal niet. Nee, want het is geen wedstrijd. Het is alleen, je moet je iets voor jezelf overwinnen. Dat is wat je doet. Maar hoe onzeker ben je dan nu nog? Nou, behoorlijk. Nou, ja, dat kan toch niet, Jeroen? Kijk, kijk naar, naar wat we net hebben laten. Nee, maar horen. ik zit het niet. Ik ben zit niet dat te zeggen. Maar wanneer ja, ik voel het je dan onzeker? Nou, als ik moet je luisteren, ik ben begonnen met dat met Gauguin terwijl ik nog met Picasso bezig was. Want ik voelde me zeker bij Picasso. Daar had ik ontzettend hard aan gewerkt en dat ging goed. En, oh ja, nee, ik ga nu Gauguin doen. Ik had het nog niet gezegd of ik dacht, oh god, dat had ik niet moeten zeggen. Het is, het is veel te ingewikkeld. Toen ben ik er aan begonnen. Ik heb nachten wakker gelegen. en Ik dacht oh, kan ik het nog afzeggen? Ik vond het zo ingewikkeld. En dan, ik, ik zie overal, zie ik ellende op me afkomen. En denk, oh, en dat kan ik nooit, ik krijg het nooit gedaan. Ik krijg dit niet in, in, in mijn kop. En, en dat is wat er altijd met een schilderij ben ik wanhopig halverwege een schilderij. Soms lukt het meteen. En wat en doe je dan trouwens als je wanhopig hoort? Nou, gooi je dan uh, in, in de vecht bij Dalsen? Uh... Nee, nee, dan zet ik het weg oh. en dan ga ik later nog eens ernaar kijken. En soms dan weet ik geen oplossing en dan laat ik het zo. En dan het, gooi ik het weg. Ja. Nee, maar dat is altijd Ik denk dat dat ook dat het maken van dingen en het. Alles is gestoeld op, op doodsangst, bewijsdrang. Ook. Of doodsangst noemen. Ja, nee, bewijsdrang nou. al, al lang niet maar meer. Maar doodsangst? Ja, ja, echt waar. Ja, waarom? Oh, God, ik, heb, nou, ik, ik, ik heb dat een mooi stuk van, van Arthur Japan gespeeld, Vanslav. En daar speelde ik Diaghilev in. De avond van de première. Zo'n kwartier voor aanvang. Dan, zonder enig gevoel voor humor, denk ik dan. Als ik nou wegloop, wat zou me dat kosten? Dus kunnen ze me vinden? Als ik van de trap donder... Dan breek mijn been. Maar ja, dan moet ik als het, als het weer goed is, moet ik het toch doen. Ik sta alles te bedenken om het maar niet te hoeven. Zeg maar, Jeroen, is dit, echt... niet, is dit niet misschien precies het gedrag wat je op zo'n moment nodig hebt om uiteindelijk op het moment dat het feest begint op het toneel. De prestatie te leveren die verwacht wordt. Nou, dat, dat is waar. Het is toch de warming-up. Nou, ja, en maar, ieder ja, heeft een andere soort warming-up. Ja, maar er is ook nog iets anders bij. Want. Je weet niet dat dat uiteindelijk resulteert... zes minuten later in een nee. goede rol. Nee, maar je bent vijftig jaar verder. Jij weet wat je kan en nee, hoe je het nee, maar Het je... wordt alleen maar erger. Je bent echt bang waar? om het ijs te ja. zakken. Ja. Het, wordt het wordt erger. Vroeger liep ik zo toneel op. Speelde zo zonder enige bijgedachte. Nee, dat begrijp ik. Omdat je dan de jeugdige onbevangenheid hebt. En ja, nu, nu heb je... nu heb de valkuilen. Vallen... Ja, ja, daarom. Je weet nu veel te veel van wat er, wat er echt allemaal kan gebeuren. Nou, Ik heb, ik heb ook een overlevings... Uh, uh, mechanisme. Ik werd een keer gevraagd, uh, ik was in Dals. De telefoon gaat s'nachts om drie uur, en ik denk, oh god, er is iets ja. met de kinderen. Ik neem het op, het is mijn agent uit Los Angeles, en ze zegt tegen me, kan je morgenochtend om twaalf uur naar Chicago vliegen? Ja. Want uh, er is een rol, uh, die moet worden overgenomen in The Fugitive, dus met Harrison Ford, met Tommy Lee Jones, en, uh, de, maar kan je daar morgenochtend naartoe? En toen zei ik, nou, nee, ik moet, daar moet ik over nadenken, want we gaan op vakantie, we zouden uh, voor de paas. Naartoe gaan. Goed, ik zeg Bel me maar, maar terug over tien minuten. Dan zit ik in dat doodstille huis en denk: Hoe ga ik dit vertellen? Nou goed, ze belt terug en zegt: Doe je het? Zeg, nou ja, ja, oké, oké. Okay, okay. Nou, zegt ze: uh, Stoel 1A, die en die vlucht. Morgenochtend op Schiphol, het script ligt op, de, op je stoel. Als je aankomt, moet je meteen die scène doen. Ja. De totale verwarring. Ik ga daar naartoe, het gebeurt allemaal. Ik word in een auto uit, ik word uit het vliegtuig gehaald, in een auto gezet. Ik ga naar de set. Ik sta tegenover Harrison Ford, ook Doe geen maar. kleintje. Staat de tril op mijn benen en toen dacht ik: zeg, gedraag je. Je hebt Angst ja. van de Moer, als heb ja. als, als, als je les van gehad. Ik wou zeggen, maar zou, zou hij ook niet een beetje zenuwachtig zijn? Want hij heeft ook de spanning van het moment, toch? Of, of dat drijft zo'n man dan juist op zijn routine? Nou, ik hoorde later dat, dan heeft hij me verteld dat hij degene was die mij wilde hebben. Nou. Dus dat vond ik heel erg leuk. Maar, nee, maar je hebt het over dat moment ja. dat je ja. niet weet dat je zo bang bent. En toen heb ik mezelf letterlijk uit het moeras getrokken. En toen heb ik gezegd, luister, je hebt voor hetere vuur gestaan. Ja, dit kan je, ja. doen. En je hebt toch zoveel routine dat je denkt, nou ja, weet je, kom op. Ja, Misschien mag komen. je het niet tegen een kunstenaar zeggen. Maar nee, maar kom je, op. je begint Je begint, ja. wel op je de begint routine, in de trail van, ja oh. In plaats okay. van vroeger begin je op nul en ja. dan langzaam bouw je die routine op. wil niet zeggen dat die angsten minder worden. Nee, nee, nee denk Ik denk nooit, we pakken ze allemaal. Vandaag gaan we allemaal, ik zal even laten zien wie ik ben. Nee. Nee? Nee. Jammer. Krijg jij appjes ja. van je broer Tim, wat doe je het goed? Wat is dat een mooie serie die je hebt gemaakt? Nee. Dat is ook niet erg, maar die krijg ik niet, Nee. Waarom niet denken? Ga je me nu een beetje diep zitten aankijken? <lacht> ja, is er een conflict nou, tussen broers dan? Nee, ik denk. Nee, maar nee. Zou dat niet heel heilzaam zijn als dat zou gebeuren? Nee, want het is. Ik, ik, die carrière, ik vecht niet tegen iemand. Ik vecht niet tegen iemand die boven me stond of staat. Of, dat, dat doe ik niet, want dat is het niet. Het is, het is een strijd die zich in mij afspeelt. In jezelf. Speelt. Ja. Want ik. Ik ben op Martijn. Heb ik de allereerste uitzending van Van Gogh, heb ik aan Martijn laten zien? Ik dacht, ik moet die zien. Oké. Okay. En toen zei, de... hij, toen zei hij: Het is hartstikke goed. En toen was ik heel erg blij. Mooi. En de naam van de volgende serie onthul je nog niet? Want de heb ik ook kennen, natuurlijk. Nee, ik kan nog niet. Ik ah, ja. ga nu weer wanhopig terug naar huis. Echt wanhopig? <laughs> nee, <laughs> ah, joh, kom op. nee, ik vond het hartstikke leuk, man. Geef gas op de A28. Blijf ja. binnen de snelheidslimiet. Op en het, naar zijn, het, zijn prachtige, ja. het zijn prachtige series. Ja. Dus ja. volgens ja. mij moet je gewoon, wordt het tijd. Ja. 70 plus, om gewoon te denken, I can do it. Allemaal schilderkunst. Leuk dat je er was. En zo. Nou, ik vond het heel erg leuk. Allemaal voetbal. Aangemaar vragen. Leuk. De Perstribune, een programma van Max.